6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In het winkelcentrum in Enschede-Zuid woedt een grote brand. Vlammen slaan uit het dak van het winkelcentrum... en de brandweer is met groot materieel aanwezig. Volgens de brandweer is er flinke rookontwikkeling. Omwonenden van het winkelcentrum hebben het advies gekregen... ramen en deuren te sluiten. In het kleine winkelcentrum zijn een aantal cafetaria's... en een supermarkt gevestigd. Over de oorzaak van de brand in Enschede is nog niets bekend.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 De Franse president Hollande stelt dat in Mali de eindstrijd tegen islamitische rebellen is begonnen. Het Franse leger is de bergen in het noorden van het land aan het uitkammen. Hollande bedankte ook militairen uit Sjaad voor hun bijdrage aan de strijd. De afgelopen dagen kwamen dertien militairen uit dat land om bij gevechten in de bergen. En ook 65 rebellen werden gedood.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 Het laatste deel van de Twilight Saga heeft vannacht in Los Angeles zeven Ressies gekregen. De anti-Oscar voor de slechtste films van het jaar. De Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 was elf keer genomineerd. En het Twilight Slot kreeg onder andere de Ressie voor slechtste film en slechtste regisseur. En ook waren er prijzen voor hoofdrolspelers Kristen Stewart en Taylor Lautner. De Ressies worden altijd uitgereikt op de avond voor de Oscarsceremonie.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 Ik reis langs de rafelranden van Nederland. Vanavond in de grens, naar Oost-Drenthe. Dat straatarme gebied waar de kaarsrechte grenslijn met een lineaal getrokken is. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2.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 Voor koffie, heerlijk. Vijf minuten over zes, je luistert naar Start, hier op Radio 1. En zometeen hoor je welke tv-programma's je echt moet gaan bekijken. Dat hoor je allemaal in kijkcijfer, bingo. En we hebben het over het officieuze begin van het wielerseizoen. Het is namelijk weer begonnen in België, Omloop het Nieuwsblad. Dat was vroeger Omloop het Volk. Is gisteren verreden, een uh, Italiaan niet bepaald de nieuwe generatie, een man van uh, 36, die heeft die uh, ronde gewonnen. En het was nogal een uh, heftige trip omdat het uh, koud was, guur, wind en helaas geen Nederlanders die potten konden breken. Zometeen hebben we het erover met onze eigen Leon Guijer van Het Is en we spreken Arjan. En Arjan die is op dit moment in LA in Hollywood, hemzelf. En um, hij is uh, nacht... Bij de Oscar-uitreiking gaan we hem even de kanshebbers doornemen. En Twan, hij bracht me net mijn koffie, maar hij heeft ook vooral soepele heupen als hij een paar biertjes op heeft. Maar, vroegen wij ons af, kan hij ook soepel bewegen tijdens een lesje acrobatische rock roll dans. Hij is bij Jumping Spectacles in Utrecht, waar hij samen met Rose en Paap les krijgt in het swingen, zwaaien en draaien. Het acrobatisch rockroll wat wij dansen is uh, in Duitsland ontstaan in de jaren 70 En uh, dat was een groep hele fanatieke acrobatiekers die dat in, uh, in hun dansen wilden zetten. En met uh, uh, ja, de ouderwetse Lindy Hop achtige basispassen konden ze daar niet zo veel mee. Want die uh, waren vrij in de grond. Dus die zijn gaan springen. En uh, zodoende heeft dat van, uh, vanuit Duitsland een beetje overgewijd. En in Duitsland is het ook veel groter dan in Nederland, wat ik, uh, wat ik altijd begrepen heb. We staan nu de basisoefening te doen. En het voelt een beetje als een soort van uh, een Russisch klompetans achtergrondje. We staan met onze benen naar voren om ons de beurt te kicken. Ik vind het nu al moeilijk. Dat betekent dat, dat het goed gaat, want alles staat, Anders staat stil. Het is wel volgens mij, we draaien nu alleen maar rondjes om elkaar. En als je dit een beetje kan en getrouwen, dan hoef je niet meer te oefenen voor je bal. Dat is zeker waar, ja. Dan, dan kan je heel alleen... rondjes draaien. Ja, we zitten alleen rondjes te draaien. We zijn met al kwartier bezig en we zijn nu al bijna buiten adem. Het is echt een best wel een zwaar sport. Ja, het is echt een sport. Het is niet, uh, niet gewoon dansen wat je in, in de kroeg doet. Het is ja. echt wel even een stapje hoger. Ah, jij bent de trainer? Ja. Doe, doe ik het een beetje goed? Want zeg zijn mijn dat ik het goed doe. Maar ja, did, uh, dat, dan lukt het over niet dat, het anders horen. Dat, dat, dat kan ik niet tegenspreken natuurlijk. Nee. Dat, dat, dat gaat dan niet meer. Uh, nee, dat gaat prima. Ja. Um, je pakt het snel op. Het enige wat ik bij dat laatste nog zou doen is iets eerder je hand aangeven. Want dan heb je al eerder tijd om na te denken over waar moeten we mijn voet ook weer heen. Ja. Oké. Okay, nou, we gaan het even nog een keer uitvoeren dan maar. Dan gooi ik nou een beetje de lucht in. Maar moet je me wel goed vertrouwen. Ja, dat doe ik voorlopig nog wel. Ja, goed, maar er dus. staat welke gelmen er nog naast. Ja, heen? er ja, staat dus elke keer op... als jullie een, een, een moeilijke oefening doen... of eigenlijk een oefening waar de spanning wat hoger is dan bij een danspasje, staat er iemand naast? Ja, zeker om het aan te leren staat er altijd voor de veiligheid iemand naast. Want... Om, het gaat nog wel eens fout of is het gewoon echt puur veiligheid? Het is uh, puur veiligheid. En één keer in de zoveel tijd gaat er net iets mis. Mm -hmm. En dan uh, heb je een extra schouder om op te steunen. Ja. Nou, de spierballen heb je inderdaad niet nodig. Want ik gooi je toch wel, denk ik, nou ja... Je komt boven mij uit, dus dan zit je toch wel op twee, drie meter. Ja, een metertje of twee haal ik zeker wel. Ja. Twee, twee en half. En je vertrouwt me ook nog steeds? Nog steeds wel, ja. Dan zullen we nog één keer proberen dan? Ja, ik het. Nou, ook een, een... Want we zitten nu een beetje met elkaar te gooien. Je gaat de lucht in en... Want als je in de discotheek zat, dat je een beetje ermee prompt. Het is erg lastig, want meestal heb ik mijn danspartner niet bij, bij me. En met iemand anders dat zomaar even doen, is toch wel uh, een tikkeltje gevaarlijk. Nou, ik kwam hier binnen en toen moesten wij met z'n tweeën dansen. Toen dacht je waarschijnlijk, pff, dat kan echt niet. Ah, wel. Iedereen moet ergens beginnen. Iedereen begint bij nul, als je binnenkomt. En uh, je bent echt goed vooruitgesprongen vanavond. Dat sowieso. En volgens mij heb je gewoon het gevoel wel een beetje voor de, de, de 1, 2, 3 die erin zit. Dus de, de, de rock and roll swing of het ritmegevoel? Het ritmegevoel vooral. Die rock and roll swing die komt vanzelf. Zwaar genoeg niet. Ferdinand. Ferdinand. En voetbal. We gaan praten over voetbal. En dat doen we met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. De morgen Luc met Ferdinand Hossenbux op deze vroege maar koude zondagmorgen. We schrijven 24 februari 2013, een week die weer achter ons ligt. De week waar het onrustig was in en rond de grosvesten in Enschede en vooral na gisteravond. De week van Champions League voetbal waar met name Wesley Sneijder terug was op het hoogste podium voor clubs. Echter voor 45 minuten. De week waar de AFC Ajax een podium lager afhaakte in Boekarest... na een strafschopperreeks tegen Steaua, Een week waar hetzelfde Ajax als enige in het spoor van de Philips Sportverein... blijft op weg naar de landstitel. De week waar het Italiaanse Fiorentina interesse heeft getoond... in vijenoots middenvelder Jordi Klazi... De week waar het vooral na gisteravond weer even rustig is aan de Rijn. Ik heb het over Vitas en Luc. Het was de week waar Adje Keulen deelstraat deze wereld verliet. Adje, geen onbekende in de schaatswereld, werd 74 lentes. We gaan over tot de orde van de dag. Yes, en dat is uh, wat ons betreft altijd het voetbal. Daar gaan we over praten. Uh, nou, Laten we maar beginnen, Ferdinand, met, uh, met FC Twente. Want dat is... Uh... Kommer en kwel daar, hè, bij die ploeg? Het is absoluut kommer en kwel, Luc. Het is een hectische week geweest rond Heerenveen. Het is een hectische week geweest rond uh, Twente, Marco van Basten en uh, McLaren. Uh, gerommel in de top bij Heerenveen. En aan de andere kant Münsterman, die zich bij Twente rustig hield... Maar wat ik me afvraag, uh, wat nu, uh, na gisteren, uh, wat gaat Joop doen? Uh, die achterban uh, die, die, die, die is helemaal over de rode. Ja. En uh, deze wekelijk, die wordt uh, heel zwaar daar in Enschede. Want ja, gaan de koppen rollen? Gaat McLaren weg? Uh, wat doet Joop? Ik zei het ze net al, houdt hij nog zijn hand boven het hoofd. Want dezezelfde Munsterman heeft uh, McLaren toen uh, binnengehaald. Ja. Nadat, er, uh, nadat co Adrians vertrokken was, heeft hij hem hoogst persoonlijk binnengehaald. En uh, zie daar wat er, uh, wat er nu gebeurt. Persoonlijk, maar dat heb ik ook al meegegeven. Deze man gaat nooit meer in MCD terug moeten keren. Hij heeft een titel behaald met Twente. Hij heeft daarna fouten gemaakt. en. De afgelopen dagen haalden ze weer naar voren die, die beruchte wedstrijd tegen Schalke. Daar is McLaren totaal de fout in Wat gebeurde daar ook alweer dan bij, bij Schalke? Nou, hij stuurde een, een, een, een team het veld in onder het bom van... ja, het gaat lukken, weet je. Heel belangrijke spelers aan de kant. Het liep voor geen meter, oké, okay, oh, ja. tot daaraan toe. Maar ja, dat was een grof schandaal. En dan krijg je dan die wedstrijd in de Vliert in Den Bosch. Die bekerwedstrijd daar, ja, Den Bosch langs Twente heen Walst. Ja. Kijk, en dan geeft Munsterman hem nog krediet en dan gaan de weken verder. We zitten in 2013, maar het is op dit moment daar totale chaos. Maar ja, hij moet hem ook natuurlijk wel krediet geven, want ja, het is toch de trainer die jou ooit een keertje kampioen heeft gemaakt. Dus dat, dat, ja, dat, die laat je ook niet zomaar los natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Dat klopt, Luc, maar wat, ik, uh, wat ook naar buiten is gekomen... en dat hebben we de afgelopen dagen en al met name twee weken geleden meegemaakt... er is een bepaalde groep uh, spelers of een klein groepje spelers binnen die selectie... die helemaal uh, klaar is met, uh, met Steve McLaren. En dat gaat de komende week. Uh, ja, die feiten die, die komen op tafel of die lagen er al op tafel. En ja, het is aan Joop Münsterman, maar kijk, als je McLaren wegstuurt... Uh, wie haal je binnen? Die trainers die liggen ook niet voor het grijpen, jongen. Nee, nee, ja. Het wordt Zou... toch echt lastig, hoor heel moeilijk. En ja, vooral ook wat nu gisteren gebeurd is met uh, Vitesse. Die is gewoon langs uh, Twente heen gefietst. Ja, dus, ja, uh, ja. En uh, als ik even vooruit mag lopen op de zaak we hebben volgende week hebben we in die grondsvesting, uh, dan komt Ajax op bezoek. Dus uh, telletje wint. Nou, dat wordt nog een lastige periode inderdaad. Je zei het al, lastige week voor, uh, voor FC Twente. Uh, nou, wie het ook wel vervelend had afgelopen week was Ajax. Want die, uh, nou, je mag toch eigenlijk wel zeggen dat ze gewoon dramatisch speelden. of Donderdag. Uh, ja, dat klopt. Ja, Alleen, ja. ja, ik zeg het ook. Ajax speelde niet goed. Maar er zijn mensen, ook Franken, die vonden dat Ajax wel goed speelde. Oké. Okay, mm. Maar met name als je die wedstrijd hebt gezien. Die 1-0 van Sevilla, Dat was een fout in die verdediging. Ja. Mm. Maar op dat moment is er nog niets aan de hand. Dan hebben we nog 45 minuten. De tweede helft. En bij Ajax loopt het dan niet soepeltjes. En dan komt die 2-0. En dat was de fatale klap. En dan valt het doek. En wat ik me afvroeg hoor, na die wedstrijd. was het bij Ajax voordat die wedstrijd begon. van we hebben met 2-0 gewonnen. dus het moet lukken. Ja, het gebeurde dus niet. Ja, nou, en... maar dat, dat, dat, zo'n gevoel kreeg ik wel een beetje. Alsof dat het idee was. van oké, okay, we, we, we hebben met 2-0 gewonnen. nou, dit, dit koppen we nog even in, klaar. Weet je, ik kan, ik kan uh, inkomen hoor dat Frank en. en er mensen zijn van Ajax. Heeft, want er waren momenten, want als je die wedstrijd over de volle 90 minuten bekijkt, waren er ook kansen voor Ajax. Ajax liet die bal op een gegeven moment heel goed rondgaan. Maar nu op dit niveau, en ook in de competitie, het gaat om die knikkers. Ja. En die, die, die, die, die tweede goal, ja, dat was, dat was die, die, die, uh, die genadeklap voor Ajax. En ja, Frank heeft nog uh, twee kansen. Van de drie liggen er nog twee op tafel. Maar wat ik wel even erbij wil zeggen is we zitten nog in februari, Luc. en internationaal ligt het Nederlands clubvoetbal eruit. Dus ja, uh, het zegt genoeg. Ja, doodzonde is het, vind ik het. Het is echt, uh, echt hartstikke jammer. Maar goed, gelukkig is er nog genoeg te genieten in de Champions League. Daar gaan we dan later wel weer over doorpraten. Eerst maar even de, de, de, de competitiewedstrijden van deze week. Er is dus al een hoop gebeurd, vertelde je Ja, er is zeker een hoop gebeurd. Vrijdagavond al Willem II, die kreeg Nek op bezoek... en Nek ging er bij de knikkers van door het werd 2 tegen 3... Gisteravond in Venlo, de Rooms-Katholieke combinatie die daar speelde tegen VVV... de punten bleven in Venlo, 1 tegen 0. Groningen in edit-time langs PEC, 1 tegen 0. Herakles tegen Vitas, doelpuntrijk, 3 tegen 5. Drie goals van Boni, hij staat nu op 22. Luc blijft hij? Gaat hij? De komende week is er meer duidelijkheid. En die wedstrijd gisteren in het noorden van het land... Uh, San Marco tegen McLaren, Herenveen tegen Twente. Een tweede goal uh, diep in de tweede helft van Finn Bogartson. Opluchting voor Marco, donkere wolken boven uh, Enschede. En dat gaat gelijk door, want vanmiddag staat er ook het nodige op het programma. Heel vroeg al op de middag in Rotterdam-Zuid de Philips Sportverein op bezoek. En hun treffen daar Ronald en de zijde Feyenoord tegen PSV. We hebben in de hoofdstad ADO... ...die op bezoek komt en Ajax treft in de Arena in de Domstad Utrecht tegen de Roda-Juliana-combinatie. En Luc later op de middag speelt AZ tegen NAC in Alkmaar en die wedstrijd begint om half vijf. Het hm, mooiste van dit rijtje is natuurlijk uh, Feyenoord-PSV. Uh, half evenmiddag wordt die gespeeld. Wat verwacht jij daarvan als, als echte Feyenoord fan als echte Feyenoord-fan, ik kijk uh, toch even terug op uh, die wedstrijd van de vorige week. Je moet vooruit blijven kijken, zegt men wel in het leven, niet achteruit. Maar ik was ontzettend teleurgesteld in Feyenoord, ergens boos op de club en alles uh, eromheen. Op die spelers met name, want ik blijf erbij. Die gasten zijn afgereisd met Koeman naar Zwolle toe. En het was gewoon onderschatting, het was overschatting. Zwolle speelde goed, dus vanaf het begin zetten ze Feyenoord onder druk. Ja, terecht die tweede voorsprong. Feyenoord komt later langs zij, -Luk. maar ja, dan in de tweede helft zijn de rapen gaar. Want als je het mij vraagt vanmiddag, ik zou het niet weten. Natuurlijk hoop ik dat Feyenoord in eigen kuip de punten pakt, want dan doe je weer mee. Maar goed, PSV komt ook naar de, naar de Maasstad om, om die punten daar weg te halen. Ik verwacht zelf ik zelf een hele uh, mooie wedstrijd gezien ook. Om, ja, laten we hopen, want de weersomstandigheden de buiten die spreken voor zich op dit moment. Maar uh, ik hoop zelf op een, op een hele mooie wedstrijd. En oh, wat zal ik toch blij zijn als Feyenoord vanmiddag die wedstrijd <laughs> wint. Maar goed, Luc, uh, hij moet eerst gespeeld worden. Ja, ik uh, zal voor je duimen, Ferdinand. Dank je wel weer. We spreken elkaar uh, volgende week weer. Bedankt dat ik weer in de uitzending bij jullie mocht zijn. Een hele mooie zondag. De reminder voor de komende week. De wedstrijden in de halve finales. Dus in de strijd om de KNVB-beker op woensdagavond. Tot de volgende week. Dag. Lies. Lies, ah, je t'en prie. Tu te dessines een histoire die ne tient pas debout.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 Tu grimasques car ça t'angoisse d'être à l'heure au rendez-vous. Ja, Wakker worden met Soul. Sterker nog wakker worden met Ben, Longleat Soul en Leaves. Afgelopen woensdag werd in Paradiso in Amsterdam de line-up van Pinkpop bekendgemaakt. Met een heuse persconferentie werd bekendgemaakt dat onder andere The Killers, Green Day en The Kings of Leanne. Leon, zullen spelen op dat festival. Twan van Bier University. Was daar ook en vroeg aan de aanwezige Nederlandse zangers hoe het is om te spelen op dat festival. En was ook wel benieuwd wat Giel Beelen, DJ bij 3FM, van de line-up vindt. Nou, de line-up is bekend. Wat ja. vind je er zelf van? Ja, wat tof. Ik moet zeggen, als ik dan gewoon zo die drie namen zie... Uh, pak ik pak hem er even bij. Ik ben er zo slecht in. Ja, zo uh, je daar aan de muur. Dan, ik er dan. even omdraaien. Nee, ja, dan zie je zo Green Day, Kings of Lee the Killers. Ja, dan denk ik, ja, nou, dan gaat hij al lekker. Dan is eigenlijk de rest uh, bonus. En dat uh, lijkt me een goede bonus. Ja, en eentje uit jouw stal. Tenminste, dat mag je wel een klein ja, beetje noemen. Ja, op. Ja, nee, ik vind altijd dat mensen ontdekken zichzelf en zijn zichzelf. Maar ik kan niet ontkennen. Ik hoorde het gisteren. Ik dacht, god, Sam, daar had ik niet durven dromen. Dat vind ik wel echt heel stijl. Ja. Ja. En als je deze lijn hebt een cijfer mag geven, 1 tot 10? Nou, ja, ik ben nog wel benieuwd naar de 7 die komen. Maar uh, we zitten nu al wel op de 8, 8,5, ja. Nou, Christopher Green. Je gaat openen. Ja, ik ga openen. Ik uh, kan het nog steeds niet helemaal geloven, eigenlijk. Nee, ja. maar, uh, Want hoe voelt dat dan, denk je? Want je weet het nog niet, je moet het nog gaan ervaren. Maar wat denk je dat je gevoel hebt? Uh, ik heb toevallig nog met de, de, de winnaars van vorig jaar gesproken bij de finale van de of Nooit. Die zaten in mijn kleedkamer. Ik kwam toevallig binnenlopen en uh, raakte een beetje aan het aan praten. Ik was nu niet gewonnen. Dus ik had eigenlijk zoiets van, mocht ik winnen, weet je wel. Ja, hoe is dat? Hoe is het? Dus ik heb dat aan die gasten gevraagd. Die zeiden van, ja, het is pingpong, Het is precies wat je ervan verwacht. Als je er staat, het is ontzettend overweldigend. Dan zeiden, als je daarna de, de kleedkamer weer instapt of de, de backstage, dan voel je je toch een beetje niet helemaal op je, pla op je plaats. Zeg maar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ons is de taak, een hele moeilijke taak, om na Pinkpop uh, nog door te pakken en, en, en shows te blijven doen. En, uh, ja. Nou, hallo, daar sta je met Kings Doe op Pinkpop. Ja bizar, heel veel zin in, uh, uh, grootste wedstrijd van Nederland, dus het is, wordt een, uh, wordt een mooie, uh, mooie zomer nu al. Ja, jullie weten natuurlijk al een tijdje, vandaag is de volledige lijn ook bekendgemaakt. Als je zo kijkt, staat er staat dus een grote namen. Op welke naam ben je nou trots dat je op hetzelfde festival staat? Uh, Queens of the Stone Age vind ik wel tof, dat die er ook staan. Dat wel, uh, we spelen niet op dezelfde dag volgens mij, uh, maar wel heel cool dat ze er staan. Verder, uh, ja, Kings of Leon, heel fijn dat ze er staan. ook uh, wel een goede band om het podium mee gedeeld te hebben. En... Uh, ja, de namen die er al gestaan hebben hiervoor zijn er natuurlijk bijna elke band van de hele wereld die een beetje groot is, die, uh, die hebben er al een keer gestaan. Dus dit... Het is gewoon echt heel erg vet. Nou Tim, je staat met, met de Heads pose. Pinkpop! Ja, wauw. Echt een droom die uitkomt. Heel ja? vet. En, en ook nog, zelfs uh, voor, op dezelfde dag als de Killers. Dat is voor mij persoonlijk nog uh, helemaal. Een droom erbij, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Hoe gaat het dan? Want dan, dan zit je met je, met je met je band te oefenen of je manager belt je... ...en dan krijg je dat telefoontje en dan? Ja, ik zat in de bus, dus ik kon niet heel hard uh, juichen of zo, Maar ik was al echt onwijs blij. We hebben twee jaar geleden op Lowlands gespeeld. En uh, nou ja, het is gewoon weer een stap verder gewoon. En uh, Pinkpop was wel, we hebben vooral uh, ja, afgelopen twee jaar heel veel festivals gespeeld. En Lowlands is er dan echt eentje nog die ontbreekt aan de lijst. En uh, die lijst is nu wel echt compleet. Ja, en dan, dan heb je, ik hoorde vandaag iemand roepen, Pinkpop is het hoogste in Nederland haalbare voor een muzikant. Ja. Wat is hierna dan de stap? Uh, nou ja, ik hoorde net dat Pinkpop samenwerkt met Rock Ring. Dat, is wel, uh, dat klinkt ook wel heel vet. En ik, ik had zei net van... Uh, volgens mij heeft nog nooit een Nederlandse band de uh, afsluiter geweest van Pinkpop. Nou, als dat ooit in, mijn, in ons leven uh, kan gebeuren, dan is dat ons volgende duw. Nou, ik hoop het. Ik gun het je een heel fijn festival. Thanks man. dankjewel. Dank ja, Pinkpop, Ik heb er wel zin in. Ja, het is een mooie, mooie, mooie line-up als je hem wil zien. Moet je even checken. Pinkpop.nl Ook een mooie line-up is het, uh, bij de Oscars vanavond, eigenlijk morgen nacht. Rond een uurtje of twaalf worden de Oscars voor de 85 ste keer uitgereikt en de Nederlander Ian Wright die is daarbij. Ian, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een goede avond hier nog. Ja, je moet al goedemorgen zeggen, maar. Het is, het is inderdaad een stuk vroeger ja. natuurlijk in L.A. waar jij op dit moment bent. Uh, klaar ja. aan het maken voor de Oscars denk ik hè? Ja, helemaal. De, de stad staat er... Uh... Het staat er helemaal vol mee. Ik woon hier, dus uh, ik uh, mag niet overal naartoe rijden en dat soort dingen. Dus oh, ja. Uh, ja, het is natuurlijk het grootste show hier. Ja, is het, ja, staat het, staat het staat helemaal in het teken van, uh, van de Oscars deze dagen? Oh ja, absoluut. Het Dolby Theater in Hollywood, uh, daar wordt het ieder jaar gehouden. En uh, daar is op dit moment alles afgezet, want we hebben natuurlijk daar een grote red carpet... waar alle sterren zullen komen, met alle mediatenten en alle bussen die erbij horen. Dus uh, mm. ja, het is, een, het is een, een, een hoop gedoe ook, ja. Ja, en waar, waar kijk jij het zelf straks? Is dat gewoon op de buis, of...? Uh... Of ben je ergens in de zaal. Nou, ik kijk in de Loos Hotel. Dat is een hotel dat uh, ligt bij, uh, bij de Dolby Theater. En daar er zitten heel veel persmensen die uh, naar de show kijken live. Ah, oké. Okay, okay. Is dat gezellig? Of is dat, <laughs> is dat een beetje een saaie boel <laughs> om de persmensen te kijken? Die zijn wel een beetje kritisch? Nou, nee, nee. Dat is eigenlijk meestal erg leuk. Omdat je samen zit te kijken Je kent uh, heel veel van de films. En uh, je weet natuurlijk ook de industrie. Ken je goed? Dus uh, vaak krijg je leuke gesprekken. Daar met mensen met andere gewoon grote fans en, uh, en critics van film. Ja, ja, precies. Dat is echt precies. Wel heel erg leuk. Ja. Ja, het is gewoon een beetje de, de, de, de critici onder elkaar zeg maar, en de kennis onder elkaar. Dat is natuurlijk wel gezellig. Nou, dan gaan we even de, de, de kanshebbers doornemen. Want uh, er is al heel veel over gesproken, ook hier op deze zender uiteraard. Maar uh, er zijn een aantal films die echt worden gezien als de grote kanshebbers. Um, en, en nu kwam ik een artikel tegen. Misschien heb jij dat ook al gelezen, misschien ook al niet hoor. Maar dat er een Amerikaan is, Nate Silver heet die man... En uh, dat is een man en die, uh, die voorspelt heel vaak uh, de verkiezingen goed. Hij heeft ook weer de, de, de, uh, vrijwel alle verkiezingen in Amerika voorspeld. En goed voorspeld de vorige keer. En die heeft gezegd, Argo, de film Argo, krijgt de award voor beste film. Wat ja, denk jij? Dat is inderdaad, uh, ja, inderdaad, ja, unaniem wordt dat hier ook uh, eigenlijk gewoon verwacht. Als het niet Argo is, als best picture... ...dan is dat wel echt een hele grote upset. En, uh, dus ja, iedereen gaat er vanuit dat Argo zal winnen. Ja. En Argo gaat... Waar gaat Argo over? Nou, Argo is een verhaal, een film over... ...het begin van de... Um, ...gijzelingscrisis... ...in de jaren tachtig in, uh, in, in Iran. Mm -hmm. uh, hoe uh, een aantal... Um, Mensen, toen de ambassade werd bezet, zijn er een aantal Amerikaanse medewerkers toen uh, ontvlucht. En die hebben toen in het huis van een Canadese ambassadeur vastgezeten. Oh, ja. En het verhaal gaat er eigenlijk over hoe zij uh, via een hele slimme weg uh, terug uh, weten te komen naar Amerika. Ja, mooi verhaal is het. Spannende film. Um, en, maar ik dacht altijd dat uh, de film Lincoln, uh, dat dat echt de grote kans hebben was. Maar dat is dus eigenlijk, want dat ja, is een veel grotere nou, film eigenlijk. Ja, nou, misschien is het uiteindelijk ook wel de beste film in de hele categorie. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat, uh, dat er ook een beetje Hollywood uh, politics meespeelt. Het is namelijk zo dat, uh, dat Ben Affleck hoe, uh, de, de film Argo heeft geregisseerd en yeah. heeft produceerd die, uh, die is niet genomineerd voor Best Director. En dat wordt eigenlijk wel gezien als toch uh, wel heel erg jammer. Dus ja. uh, in plaats van hem om Best Director te geven... geven ze hem waarschijnlijk Best Picture. En Steven Spielberg, die natuurlijk Lincoln heeft uh, geregisseerd... die zal waarschijnlijk de Best Director uh, uh, Oscar krijgen. Dus ja. het, is een, het is een beetje politiek. Ja, nu heb je de oud-president Carter. Die heeft al gezegd van... nou, ik vind ook dat uh, Argo... verhaal waar hij eigenlijk een beetje mee te maken had... dat die ook uh, de Oscar moet winnen. Dus... Alle, ja. alle alles wijst eigenlijk die kant op en dan heb je ook nog uh, beste acteur, beste actrice. Wie zijn daar de grote kanshebbers? Nou, ik denk dat uh, in, uh, in de beste uh, de beste acteur uh, categorie uh, zal het toch waarschijnlijk wel uh, uh, de Lincoln zijn van uh, die die de Haskell speelde in Lincoln. Mm -hmm. Denia uh, de Lewis. En dan... Ja, precies. En uh, in voor de beste actrice, dat is heel interessant. Dat is waarschijnlijk uh, de jonge Jennifer Lawrence, die de meeste mensen zullen kennen van uh, The Hunger Games. Oh, yeah. uh, maar zij speelt ook in Silver Linings Playbook en hij heeft er heel mooi in gespeeld. Dus zij, is al waarschijnlijk, zij wordt getipt daar wel als, als winnaar voor de beste uh, uh, actrice. Kortom, het gaat weer spannend worden daar in L.A. Yeah. De hele stad staat er op zijn kop alleen maar voor die filmprijzen. Dus dat wordt een, uh, wordt een leuk feestje. Ik wens je heel veel plezier, Arjan. Dankjewel. En uh, uh, zet hem op daar uh, in, uh, in Hollywood. Dat zal ik zeker <laughs> doen. Je ja. zult het allemaal lezen maandagochtend, denk ik. Ja, heel goed, heel goed. dank je dankjewel.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 You're not alone i'll wait till the end of time open your mind surely it's plain So hard two minds that once were closed, now so many miles apart. hier op Radio 1. En you're not alone. Start. Luke, ikink. Even kijken wat de trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, hashtag Joep en hashtag Najib. Allebei trending komt omdat ze gisteravond allebei hun avondvullende show op tv hebben mogen laten zien. Joep van het Hek bij de publieke omroep... en Najib Amali bij RTL en over een uurtje of twee weten we wie van die twee de winnaar is geworden. Qua kijkcijfers op Twitter is het een gelijkspelletje geworden. Geen gelijkspel bij FC Twente en daarom is het trending topic. We hoorden het net al bij Ferdinand, Ze verloren met 2-1 van Herenveen. En nog meer sports in dat lijstje. Hashtag omloop, dat is omloop het nieuwsblad. Gaat het over wielrennen en daar gaan we zo meteen nog over doorpraten. Het is in ieder geval trending topic. Voor de mensen die niet wakker zijn, nieuws van vandaag, tenminste in het verleden. Vandaag in 1992 trouwden Kurt Cobain en Courtney Love... En nog meer romantiek. In 1981 kondigde Buckingham Palace de verloving aan van Prince Charles en Diana Frances Spencer. Later bekend als Lady Di. En in 1938 is het een behoorlijk belabberde dag voor de tandwassen. De Amerikaanse firma DuPont brengt namelijk de eerste tandenborstel gemaakt van nylon op de markt. En daarna is iedereen aan het schrobben gegaan. Bevelend voor ze. Lang zullen ze leven. Suzel Smit is jarig, publiciste, schrijfster... en vooral ook Nederlands beroemdste heks. Hij is 39 jaar geworden. En we feliciteren ook Leighton Hewitt, Australisch tennisser. Hij is 32 geworden. Is het nog ergens aan het regenen? Nou, het kan ook wel motregen zijn. Of misschien zelfs wel sneeuw in het zuiden, in het oosten. En ook al in het midden van het land is het aan het uh, spetteren. En kan het ook glad zijn op de weg. Pas daarvoor op. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer Canari Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, nou laten we snel beginnen met programma 1. Waar gaan we naar kijken? We gaan uh, vanavond uh, laat, tenminste laat, om half twaalf uh, op Nederland 2... gaan we kijken naar Oog in Oog. Hm? Dat is het uh, interviewprogramma van Sven Kokkelman. En dat kun je misschien nog wel herinneren van het gesprek... wat hij ooit had met uh, Peter R. De Vries. ja die uh, natuurlijk tijdens dat gesprek uh, een mailtje uit zijn zak trok met... Uh, dit zijn niet de afspraken die wij gemaakt hebben, Sven. Ah. En ik ben hier onder valse voorwenselen heen gelokt. Nou, dat. Yeah. Uh, en het leuke is, er komt weer een hele nieuwe serie uit. Maar hij begint, uh, vanavond begint hij het gesprek met uh, Bram Moskovic oh. nou He? Uh, het moet volgens mij een goed gesprek worden. Hij is, vorige week is hij zowel door Witte man als uh, Boulevard niet echt aangepakt. En ik vermoed dat uh, Sven Kokkelman hem niet zomaar uh, laat lopen. Dus dat kan nog best wel een interessant gesprek worden. Ja, maar is het dan een, een live gesprek of is het al eerder opgenomen? Ik durf niet te zeggen dat het helemaal live is, maar het zal niet heel ver van tevoren zijn opgenomen. Nee, het is niet precies. zo dat het al is opgenomen voordat uh, de rechtszaak. Eh, vorige, zo. Week, vor, vor, vorige week was inderdaad die rechtszaak. Ik, denk, ik neem aan dat het misschien zondagmiddag of zo wordt. Ja, opgenomen. precies. Dat de actualiteit er in ieder geval wel, wel, wel, wel bij in zit. Precies. Ja. Mooi zou het natuurlijk zijn als het gewoon live is. Ja, nee, dat is inderdaad. Maar goed, als je het van vlak van tevoren opneemt, dan kan het natuurlijk ook dat wordt wel spannend. Want uh, Sven, we kennen hem hier bij Radio 1, is een, is een pittige, die kan mensen wel aanpakken. Het is een doorbeidertje. Het is het type, type interviewer. Of je vindt hem heel erg goed, of je vindt hem niks. Ik, ik hoor zelf eigenlijk een beetje bij die tweede categorie. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij tegen uh, Bram Moskviets gaat inbrengen. Hoeveel mensen gaan er naar kijken? Want ja, het is toch een interviewprogramma. Het is geen sterren springen van een duikplank. Nee, en nee en dus, uh, dus een miljoen gaan ze zeker niet halen. Uh, ik denk dat Sven in zijn handjes mag knijpen als hij 200.000 kijkers heeft. 200.000 voor oog in oog. Laten we het hopen. Of wanneer is het te zien? Vanavond op Nederland 2 om half twaalf. Dus je moet er wel een beetje ja, wakker blijven. Dat ga ik doen. Ik ga het ik ga een, een, een poging geven. Sterker nog, ik ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe dat met die twee gaat. Kijken of het een, een mooie clash gaat worden. Programma 2 dan, Bart. Nou, Als we het dan toch over ego's hebben... dan uh, valt de presentator van het volgende programma er absoluut niet in. Uh, ik weet dat, dat jij ook een groot, ben, groot fan bent van uh, John Williams. Ja, zeker. Alles wat de man aanraakt, is, is uh, goud geworden. Behalve natuurlijk dat Call TV. Maar daar kon hij ook niks aan doen. Daar nee. is hij gewoon begonnen. Maar hij begint weer met een nieuw seizoen: Help, mijn man is Klusser. Nou, dat is natuurlijk heerlijke televisie. Hè? Dat is, uh, uh, het is uh, de pure ellende kijken. Want het zijn natuurlijk gaat, het zijn vaak zijn vrouwen die al soms al wel twee, drie jaar lang in een huis zitten, wat aan alle kanten helemaal opengebroken is. Alleen maar omdat hun man wel zegt: van: jongens, ik doe het allemaal lekker zelf wel. Maar ondertussen. Dan moet je ook 40, 50 uur in de week zelf werken. Dus je heeft helemaal geen tijd om nog eens een keer aan die badkamer te gaan beginnen. Of om eindelijk die zolder eens aan te pakken. Of om, om überhaupt eens een keer pakket in de woonkamer te leggen. Dat soort, uh, Bijvoorbeeld. Dat soort dingen allemaal. Ja. Bijvoorbeeld. Ik noem, maar, ik noem maar een willekeurig voorbeeld. En uh, nou, dan komt John daar natuurlijk om dan uh, die mannen toch in te laten zien. dat ze toch eens een keer het huis moeten gaan opknappen. omdat ze hun vrouw en vaak ook hun kinderen niet zo letterlijk in de kou kunnen laten staan. Nee. Ik vind, ik vind het altijd heerlijk om naar te kijken. Ja, ik, ga ik vind het ook ik vind... echt weer komende donderdag. Zit ik weer met, uh, met warme chocolademelk en een dekentje over mijn benen? <laughs> zit ik uh, voor, uh, voor de televisie? Ja, ik ook. Het is echt heerlijk. En, en soms ook die gasten die daar ook, dat zijn ook van die eikels. Soms van die, van die, van die, ja, die lapswansen zijn het die dan inderdaad begonnen zijn, maar dat niet afmaken. En, dat je, en, en, en het mooie is ook dat als je kijkt, je ziet ook meteen waar het misgaat. Van ja, gast, dit is te veel voor jou. Dit kan je allemaal niet. En toch niet. in je in eentje even het hele huis. Maar het ergste is altijd. Ze beginnen altijd met slopen. Maar als het dan inderdaad weer klussen moet beginnen. Ja. Dan houden ze de middelen. Ja, dat is misschien leuk. We zitten in een huis waar, waar je geen, geen fatsoenlijke badkamer hebt. Waar de leidingen gewoon over de muur lopen. Waar je geen pakket op de vloer hebt. Er zijn zelfs, zelfs er was in de voorgaande seizoenen nog wel eens mensen die hadden een, gewoon een gigantisch gat in hun woonkamer. En dat had hij dan een paar plankjes overheen gelegd. Maar ja, dan zag je het niet zomaar. Ondertussen liepen er wel kleine kindertjes omheen. Nou, ja, uh, geweldige televisie. Fantastisch programma. Help me man, is klussen. Donderdag te zien dus met John Williams, grote held. Op... Ik neem aan Primetime, uh, toch? Primetime, half negen, RTL 4. En ik vind het ook, het is ook want het is, ik vind het een van de vlaggenschepen van uh, schepen van, uh, van uh, RTL. En, uh, en John verdient het ook, dus ik, ik gun hem op zijn minst een miljoen kijkers, maar ik vind dat het er veel meer moeten zijn. Nou. Een miljoen kijkers, misschien wel meer dus voor Helpen en Wannis Klussen. Um, nou ja, eigenlijk wil ik dan nog wel een programma kijken van, uh, van Helpen en Wannis klusser, maar dat kan er helemaal niet. Moeten we een weekje wachten, dus ga ik maar wat downloaden. En dan geef jij vast een mooie tip. Ik geef als tip geef ik de serie Cult. En dat is uh, de, he, de secte in het Engels. Ja. In het Amerikaans. De Amerikaanse serie is een bewerking van een, uh, een uh, Nieuw-Zeelandse uh, uh, uh, Nieuw dramaserie. Daar heet het The Cult. En dan in Amerika heet het gewoon Cult. Ja. En dat, uh, het heeft ermee te maken is dat, dat er, uh, er is een journalist is die uh, op zoek gaat naar zijn broer. Zijn broer was lid van een, uh, van een secte. Uh, en hij heeft geen contact meer met zijn broer. Zijn broer is eigenlijk verdwenen. En uh, hij komt dan in, in aanraking met allemaal mensen... die ook familieleden aan die secte hebben verloren. En zij gaan, zijn ook komen dan een beetje stukje bij beetje... achter het verhaal van de secte... en wat er nou eigenlijk precies met hun familieleden hmm. gebeurd is... of wat er nog aan de hand is. Nou, dat is, uh, klinkt een beetje als een soort van mysterieus lost-achtig verhaal. Dat is het, maar het, is, het neigt misschien meer een beetje naar... naar uh, ook wel licht horror, want die secte oh. schijnt ook niet helemaal pluis te zijn. Dus, uh, oh, dus, dat vind uh, ik heel leuk dit, Bart. Dat vind ik echt een goede tip. Daar, daar hou ik van, van dat soort series. Met je horror nou, uh, en zo? Hij is net begonnen in Amerika, dus uh, ik zou zeggen uh, de aflevering 1 downloaden. En dan, als je het echt leuk vindt, dan komende week uh, begint de aflevering 2. Kijk, uh, de aflevering van Cult, zo heet het, uh, staat nu op mijn Twitter. Twitter.com luk Dan kan je hem zelf ook downloaden. Dankjewel Bart, en ik spreek je volgende week weer. Nee, volgende nee, week niet. Volgende week is de laatste aflevering van de huidige and University lichting. Dus ik zie je een week later weer. Heb je een weekje vrij? Oh, heel goed, en dan spreek ik je over twee weken. Oké, okay, tot dan. Hoi, hoi. Hoi. Vorige week hoorde je hoe Marcella langs ging bij Dennis Wening. Ze vroeg hem waar je op moet letten. Wanneer je een hit probeert te scoren. Zoekend naar een goede producer, kwam ze uit bij Lamme Frans. Niet dus niet lange Lamme Frans. Deel 2 van de zoektocht naar een superhit. Nou, ik ben dus langs gegaan bij Lamme Frans om uh, dus te vragen hoe dat nou zit. Dan moet ik zeggen dat het best wel een moeilijk gesprek was, hoor. Ja, was die, hij was vast weer lam. Hij, wa, hij was inderdaad behoorlijk lam, ja. Deed zijn naam wel eer aan. Ja, die, ja, dat wel. Dus ik weet niet of het heel, heel goed is gegaan, maar nou ja, nou ja, dit is het. Zet het even weg. Wacht even, hoor. Ja. ja kon je een beetje je bed uitkomen? Nou, het dus is midden in de nacht. Maar goed, dan gaat het verder, jong. Oh, Wacht even, hoor. Ja, nee, het gaat goed. Ja, ik wil een hit. Ja, echt waar? Daar moet je niet aan beginnen. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar ik zie, ik zie wat voor succes jij hebt gehad nu met alles, uh, alles in één, hè? Alles in één, ja. Ja dat, is... okay. ja, dat wil ik ook. Dus daarom dacht ik, ik kom naar jou, want jij kan uh, ons vast wel helpen met een, goede, een goed refrein, zoeken we vooral. Is het voor carnaval of zo? Dan ben je al laat. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, het wordt geen carnavalshit. Um, het, het, wo het wordt een ander soort hit. Um, op het nummer Trift Shop van Macklemore en Ryan Lewis, ken je het? Ja, dat draaien ze iedere dag. Nee, dat ken ik niet. Really really shit. Nou, dit is het. Is dat mis wordt er gewoon naar gekeken en zo. Oh. Ja, dit, dit is het nummer. Maar hier willen we dus eigenlijk een Nederlandse versie opmaken. maken. Ja, dat gaat over de Kingo winkel Of waar ga het over? Ja, eigenlijk wel. over mensen die heel hip zijn. Oh, met die grote brillen en zo. Van die mensen die uh, met zo'n... Zo, uh, van die tweedans trui... Oh, een lelijke, een lelijke trui zie ik voorbij komen nu. Oh, dat Dan ga je toch niet... Doe je het, ja, mevrouw. Hipster, hipster, volk allemaal. Dat zou je misschien kunnen doen. Een soort hipster, hipster ding. Gewoon een hipster versie hiervan maken? Ja, ze, dat zit allemaal zitten in die videoclip al. Ik zou die mensen gewoon bellen of ze kunnen komen. En een jure een of andere mevrouw die ik ook zie. Ja, hipsters zou ik doen. Hipsters. Oké, okay, wat, wat, wat kunnen we met, met hipsters? Want het belangrijkste is dus dat we een, een goed en pakkend refrein hebben. Zo, wat zou je dan voorstellen? is met uh, Twitter of zo. Dat is nog iets met een i. Twi uh, nee, kan er ook een tube bij je, of niet? Nee, nee, nee, nee, ik denk het niet. Oh. Uh, ik zou iets met. Uh, ik ben hips. Er zijn altijd die gasten die hebben altijd als eerst iets hè. Ze hebben altijd grote brillen en. Dingen. Ja, altijd als alles wat tof is ontdekken zij als eerst. Internet dingen, Twitter. Eh, maar uh, goed. Um, ik zou iets met, ik ben fucking hipster, ik ben, ik ben lekker hipster, ik ben, ik zit, eh, eh, ik, nou, iets daarmee zou ik zo. Fucking hipsters dus. Ja, ik ben fucking hipster. Nou ja, het is een uitgangspunt. En wel een krachtige zin. Het is wel een dingetje yeah. van nu natuurlijk. Ja. Yeah. En, ja. en het past ook wel bij het, bij het oorspronkelijke nummer. Ja, en de beats, chill. Dus uh, ja, inderdaad. Daar, uh, daar kunnen we denk ik wel wat mee. Dus ik ben er even mee aan de slag gegaan. En ik heb uh, dit refraintje heb ik gemaakt: Ventures heb ik aan. Draag me haren in een en pillen. op mijn Ik ben hipster. Toch? Nou, nou ja, we kan... hebben een begin in ieder geval. We hebben hiervan van begin. Nu de rap nog. Maar er moet dus bij gerept worden, van. Ja. En ja, ik ook. En dik ook, Jullie ja. moeten gaan rappen. Lukt dat? Nou, ja, ik denk, ja, dat moet wel lukken. Ik heb vroeger als puber genoeg naar hip-hop geluisterd. En in feite is het gewoon heel snel praten, hè? Ja, het is gewoon nog sneller praten dan wat ik nu doe. En dan gewoon een beetje op de beat. Ja. Een <laughs> beetje op de beat. Ja. Nou, dan stel ik voor dat je, dat je pen en papier pakt. Ja, ik ga En dan meteen, uh... Uh, kunnen we volgende week namelijk uh, dit nummer dus gaan opnemen. Mhm. Mm en uiteindelijk een videoclip erbij maken. Vet. Awesome. Ik heb er zin in. Ja. Yeah. Hier ben ik geboren. En laufe door die straat.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 Alle komm vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traumbe sie haus an sie Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen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 Kom terug met beide taschen vol gold. Ik laat die Leuk om weer eens een keer terug te, te horen. Pieter Fox en House on Deze week wordt de jaarlijkse motorbeurs gehouden in Utrecht. Duizenden liefhebbers kunnen weer hun hart ophalen... aan ronkende Harley's, scheurende racemotoren en stuntrijders. En motorrijden is al lang niet meer voor mannen alleen... Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun motorrijbewijs te halen. Dick van BNN University is bij de beurs op zoek naar de rijdende vrouw. En ach, neemt zelf ook even een klein lesje. Ladies and gentlemen, de ladies zijn er nog niet, maar... Start your engines. Precies. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Knopje in. geluid dat we op de achtergrond horen nu. maar één maar even af? Nou. Heftig hoor, hij. Wat maar... zijn dan de eerste stappen in je motor toekomst? nog giert al meteen door mijn... Uh... Door mijn ik vind het wel heel gaaf. Ik heb al scooter gereden, maar ja? dat is toch wel even wat anders, ja, dit, 50cc. Dit, dit, ja. ja, precies, dan is dit iets mannelijker. Je ja, nu 650cc. Dus dat is, is wat anders, ja. Vrouwen op een uh, motorbus, merk je dat er steeds meer vrouwen aan het motorrijden zijn geslagen? Uh, ja, maar volgens mij nog niet, niet genoeg. Hoe lang ben jij er al mee bezig? Even kijken, nu, dit wordt mijn derde jaar. En uh, wanneer was het voor jou het moment van, ja, ik ga motorrijden? Nou, dat was eigenlijk al meer dan tien jaar geleden. Alleen door de ziekte is er niet van gekomen. En uh, ja, daarna heb ik zoiets, van je moet het toch echt gaan doen. Het is wel leuk. Het is een stukje vrijheid, hè? Ik, uh, we gaan ervoor. Ik blijf ik hou hem wel in de buurt. Ja. Wij we gaan uh, weer een. Uh... Je weet waar je heen. Ik hoef jou niets meer te vertellen, toch? Nee, we gaan de rondjes weer, uh, weer maken. Oh. Dat was iets te snel. Geeft niks. Maar op beschrijft gevoelens als je op een motor zit. Nou, Als je nog maar een drukke werkweek hebt gehad en uh, je hebt zoiets van, nou, hè, het is allemaal wel genoeg. Dan is het dat je stapt op zijn ding en uh, lekker eruit en uh, ja, helemaal los. Goed. Dan gaan we weer slalommen. Ik moet ook een beetje mijn gewicht gebruiken, zie ik. En dan gaan van links. En naar rechts. En links. En rechts en gelijk doorkijken. Ik begin nou een beetje in te krijgen en ik vind het een tijdje kikker dit. Maar het zijn nog te weinig vrouwen die dat doen volgens jou. Ja, en als er vrouwen zijn, is het vaak ook nog wel dat je ziet dat ze achterop zitten. En wat mijn ergernis daarin is, dat de motorkleding, dus ook vaak, zeker in de race-circuit zeg maar, Harley heeft er veel meer vrouwen motorkleding ook, maar dat je dan echt mannenkleding ziet en niet echt op de vrouwen toegesneden, en dat is wel jan. Ja, het is me gelukt! Met één hand heb ik de slalom gedaan, ik voel me nu dus zo fucking goed. Het is een beetje een, een beetje een stoere mannenachtige wereld. Nou, dan wil je ook wel een beetje dat uh, imago uitstralen. Zie je dus wel er goed. moeten ook gewoon meer spullen voor vrouwen op de markt komen voor, uh, ja, voor motorijen? Ja, vrouwen gesneden, lekkere pakken, waar ook de voorkant erin kan, zou ik zeggen. <laughs> dat is ook belangrijk. Ik <laughs> dacht het wel. Want anders is het niet zo lekker rijden. Dan is het lekker vrijheid, maar dan wel heel benauwd. Ja. <laughs> Kijk maar of je met neutraal krijgt. Hier. Yes. No. Hoppa. Hoppa. Stap hem af, Dick. Oh, oké. Okay. Ik voel hem wel fucking. Zo. Hello. Het is een donkere vlek in je pak? Ja, dat wil ik ook niet. <laughs> dat zat er al. Uh... Oh, natuurlijk. Oh, man. Nou, ga je binnen lekker omkleden? Ja. Nou, dat was je les. Echt het rek. Ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Ja, en van de motorfiets naar het fietsen zelf, want gisteren is het weer begonnen. Het officieuze, officieuze begin van de, het wielerseizoen is begonnen. Met de jaarlijkse omloop, het Nieuwsblad bij de Belgen. En uiteraard heeft wielrenblogger Leon Guijer van het Koers.nl alles bijgehouden. Leon, goedemorgen. Ja, ja, ja, alles. Uh, ik neem aan dat je ook hebt gekeken hè, gisteren. Ik heb ook gekeken gisteren, zeker. Waar, waar kijk je zoiets dan? Want uh, het is in Nederland niet uitgezonden. Uh, nou, in dit geval uh, was, ik, uh, was ik op een feestje, dus ik moest over te smokkelen. Oh, ja. <laughs> uh, maar uh, nee, de tv de, de, de stond aan en uh, uh, de, de, de smartphone was in de aanslag. Oh ja, precies. Op die manier volg ik dat. Kijk, is dat nou iets nog om naar uit te kijken, zo'n omlopend nieuwsblad? Of is het een beetje zo van, nou, ja, het is dan wel het officiëuze begin, maar zo interessant is het ook weer niet. Nee, nee, je kon wel merken dat, uh, dat iedereen wel uh, opgewonden was... die een beetje met, uh, met wielrennen heeft. En uh, je zag het in de krant, hè, de discussie ging erover van... gaat iedereen nog wel kijken met al die dopingschandalen? Uh, je zag het op Twitter, hè, waar de temperatuur opliep naar, naar 100 graden volgens mij. Ja. Iedereen was opgewonden... En op het moment dat de eerste beelden er waren, zag je dat uh, nou, de, de, mijn timeline op Twitter die ontplofte. Dus uh, nee, iedereen heeft er naar uitgekeken. Ja, ja, ja, ja. En ook wel lekker dat er weer even gewoon werd gefietst, hè? In plaats van alleen maar dat gelul over doping de hele dag. Ja, absoluut. Het was een leuk, uh, leuk tijdverdrijf voor, uh, voor de winter. En uh, het heeft hele mooie verhalen opgeleverd. Ja. En natuurlijk, de hele discussie is nog niet afgelopen en er moet nog van alles gebeuren. Maar heel fijn om inderdaad virus mensen op de fiets te zien. Uh, ja, absoluut. Ja, was het ook wat trouwens, die omlopend nieuwsblad? Was het een mooie etappe? Een mooie ja, dat koers. jammer, het was niet zo heel erg mooi. Oh. Het was een beetje een, een, tegen, een tegenvallende editie. Het was eigenlijk heel snel al, al beklonken met een kopgroep die, uh, die wegreed. Met toch een beetje, nou ik mag het bijna niet zeggen, maar B-garnituurrenners die daarin zaten. Hmm. Dus uh, nee, het was niet een heel spannende wedstrijd en, en leuke winnaar hoor, Luca Paolini. Maar ook niet iemand waarvan uh, je nou zegt van god, dat, uh, dat belooft dat voor de toekomst, want hij is 37. Dus het is niet iemand uh, uh, die nog eens een paar hele grote wedstrijden gaat winnen. Hoor. Nee. Nee, ja, dat ik, vond ik wel zelf wel jammer. Ik dacht van ja, als je dan toch hebt over zo'n, zo waar we dan toch vaak over moeten hebben, van de dopingvrije peloton en zo, ja dan, dan zo ja zeker, die, die Luca Paolini, dat zal vast een aardige man zijn die nooit doping heeft gebruikt, maar het is ook weer niet een nieuwe generatie zeg maar waar we zo naar uitkijken. Dat, eh, dat nee, is niet zin. ik zou eigenlijk zelfs wel zeggen dat het van een ja, vertegenwoordiger van het oude wielrennen is, Als ja. Martin Duco dat uh, zou zeggen. Ja. Nee, absoluut. Ik had, ik had het leuker gevonden als iemand uh, van de jaren of had, uh, had gevonden. Hm. Uh, ja, nee, het zat er even niet in. Maar nee, het, nou ja, dat kan altijd nog inderdaad. Vandaag zei het nou? Ja, vandaag uh, Keurne-Brussel-Keurne. Oh, ja. Dat is uh, de tweede wedstrijd van het, uh, van het weekend. En uh, nou ja, de temperatuur die belooft nog iets uh, lager te, te worden dan, uh, dan gisteren. <laughs> en uh, dan hebben we iemand in Nederland die dat heel goed kan. Dat is Bobby Traxel. En oh. uh, Die moet je vandaag even in de gaten houden. Bobby Traxel. Dat ik... ja. Die naam komt mij wel bekend voor, maar hij heeft volgens mij niet heel erg actief al rondgereden in het profpeloton, klopt dat? Nou, het, het, is iemand die altijd een beetje op de achtergrond is gebleven. Het was een heel groot talent. En, en twee jaar geleden, toen, uh, toen Kune, brussel Kuurne in uh, nou, epische omstandigheden werd gereden Echt uh, heel koud, heel nat, toen, uh, to won die opeens. En uh, dat was echt een wedstrijd die bij elke liefhebber in het geheugen gegeven staat. Dus nee, nou ja, hou maar vinden gaten. Dus het is inderdaad niet zo heel bekend, redder maar iemand die altijd heel veel pech heeft gehad in zijn carrière. Okay. Als je dat een keer toeslaat, dan is het ook echt uh, een hele mooie wedstrijd. En hij kan goed tegen sneeuw en wind en regen en zo. Absoluut. <laughs> ja. Ja. Waar kunnen we nog meer uh, rekening, uh, van, dingen van verwachten? Het komend uh, wielrenseizoen, welke Nederlanders? Welke Nederlanders? Nou, Ik denk dat je Nicky in de gaten moet houden. Ja. En die klopte vorig seizoen eigenlijk al, uh, al aan de deur. Hè. Die, die zag je daar uh, echt al uh, dat hij zijn talent al liet zien. Uh, Lars Boom natuurlijk, maar die rijdt dus vandaag dan weer niet mee. Um, en als je dan wat verder in het seizoen kijkt, naar bijvoorbeeld Luijpast, naar of de Amsterdam Gold Race, dan moet je zeker ook naar Boukenbollema mollema kijken. Want ik vind dat die ook wel uh, een mooi seizoen gaat rijden. Ja. Nou, hebben we het allemaal over klassiekers? Hè? Dit is dan misschien niet echt een echte echt klassieker, maar goed wel het begin van een deelrenseizoen en toch zo'n zo uh, koers. Um, uh -huh. Is dat nou stiekem uh, leuker dan bijvoorbeeld zo'n Tour de France waar, waar je drie weken lang achter elkaar elke dag een, een koers ziet? Ja, dat, dat, dat zal een liefhebber denk ik toch nooit echt zo uitspreken dat hij het een leuker vindt dan het ander. Uh, ik denk dat je het moet vergelijken met bijvoorbeeld de competitie, de Champions League en bekervoetbal. Mm -hmm. uh, het heeft alle drie zijn hele leuke kanten en echte liefhebbers die volgen alles. Ja, zo'n klassieke, dat is heel compact hè. Het is een, een wedstrijd van een, van een dag. Het duurt een twee, driehonderd kilometer en in die twee, 300 kilometer moet het gebeuren. Dus, het is vaak wel wat spannender dan een, een willekeurige Tour etappe, dat zeker. Ja, precies, ja, omdat het in één keer moet natuurlijk. Hè. En, uh, ja, precies. Je, je, kunt niet, je kunt wel achteraan blijven hangen, maar ja, daar heb je dan echt helemaal niks aan natuurlijk. Dat weet je niet in ieder geval niet. Nee, dat weet je sowieso niet, nee. Um, overwinnen gesproken, uh, het zou toch wel eens een keer prettig zijn... als we weer eens een keer wat gaan presteren in bijvoorbeeld de Tour de France. <lacht> een etappetje uh, ergens in Frankrijk is dat. Leuk. Ja, ik heb er uh, ja, wel eens van oh, gehoord ja, we misschien? Eens gedroomd. Zit dat er in, Leon, deze keer? Ja, het, het, het zit er elk jaar in. En uh, ik weet niet wie het was. Een, een bekende wielrenner uit het verleden, die zei dat uh, de kans dat de Nederlander in de Tour wordt elk jaar groter. <laughs> <laughs> dus ja, het zit, het zit er wel in. En ik denk ook, ja, het kan maar zo gebeuren, maar je hebt ook een portie geluk nodig... Uh, maar laten we afspreken, ik, dit jaar gaat het gebeuren. Ja, la nou, laten we dat zeker afspreken. Als het zover is, dan uh, bellen we elkaar meteen. En dan gaan we meteen uh, juichend over straat. Want dat, uh, <tie> het wordt tijd, en het zal mooi zijn ook eens een keer dat er gewoon eens een keer een Nederland weer uh, op, op het podium staat. Hoeft niet, eerst, uh, hoeft niet eerst in de top drie van, uh, van het eindklassement, maar gewoon in een mooie etappe. Bergetap of zo. Ja, Grootste talent van uh, het komende, het komende uh, peloton van dit jaar? Ja. Ik denk dat ik Greg van Avermaat ga noemen. Dat is een Belg. Die zat gisteren ook in, in de kopgroep. Dat is een jongen. Hij is al wat ouder hoor. Hij is niet, niet meer een jongetje van 223. En ik had ook heel makkelijk Peter Sagan kunnen noemen, maar die Greg van Avermaat die gaat een grote wedstrijd winnen. Mm, ja. Oké, okay, okay. ga ik daarop letten. We spreken elkaar het komende seizoen ongetwijfeld weer vaker. Leon. Dankjewel weer. Hartstikke goed, je. Leon Gijo van het is Koers.nl aangeschoven is Manuel Vennenbos. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, ook weer vroeg wakker. Zeker. Is het glad buiten? Nou, het valt mee. Je kan uh, lekker hard scheuren naar wow. huis. <laughs> lekker glibberen. Heel <laughs> ja. goed. Waar ga je het over hebben in uh, Dit seizoen. Zondag? Uh, Michelle van Dusseldorp is mijn gast. En ik weet niet wat jouw favoriete land is om te emigreren. Oeh, denk Australië. Nou ja, ze komt uit Nieuw-Zeeland. En ze is dus geëmigreerd vanuit Nieuw-Zeeland naar ons koude kikkerlandje. Oh man. Ze is van huis uit psycholoog. Ze heeft een boek geschreven, Ik kan veranderen. En ze vindt dat Nederlanders te snel in een burn-out schieten. Aha. Nou heb ik een burn-out gehad, ja? dus daar ga ik het dan even ja, stevig met over hebben. Ja, want dat hebben ze daar dus minder, zegt zij. Ja, wie weet. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. zometeen in Dit is de Zondag. Interessant, interessant. Blijf luisteren hier op Radio 1 na 7 uur. Uh, tot zover start voor deze zondag de 24ste. Tot volgende week.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 Blaas deze ballon nog ietsje herder op. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.